Uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De KNVB hoopt dat voor juni een nieuwe bondscoach kan worden benoemd. Nederlands elftal speelt op 9 juni zijn volgende kwalificatieduel tegen Luxemburg. Gisteren werd Danny Blind ontslagen. Volgens de voetbalbond was er na de nederlaag van zaterdag geen andere mogelijkheid. Door het verlies is deelname aan het WK volgend jaar uit het zicht geraakt. Assistent Fred Grim neemt de taken van Blind waar bij het oefenduel van morgen tegen Italië. De A50 tussen Eindhoven en Os is afgesloten omdat er vannacht een vrachtwagen met kippen is gekanteld. De afsluiting bij Sint-Oederode duurt naar verwachting tot 12 uur. De dieren moeten worden overgeladen in een andere vrachtwagen en ook moet de vangrail in de middenberm worden gerepareerd. Een groep patiënten in TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal bij Rotterdam staakt vandaag en morgen. Hun behandeling gaat wel door, maar ze doen niet mee aan activiteiten en gaan ook niet werken. De Bond van Wetsovertreders heeft opgeroepen tot de actie. Volgens de bond voelen veel TBS'ers zich onveilig omdat er drugs en wapens in klinieken circuleren. Verder is er te weinig personeel en voelen patiënten zich geïntimideerd door medewerkers. President Trump heeft bondskanselier Merkel bij haar bezoek aan de VS een miljardenfactuur gegeven. Dat melden Britse en Amerikaanse media. Op de factuur stond dat Duitsland nog 345 miljard euro aan contributie moet betalen aan de NAVO en de VS. Volgens een anonieme Duitse minister gaat Merkel niet in op de eis van Trump. De minister spreekt van een provocatie. De afgelopen vijftig jaar is het aantal boeren, land- en weidevogels... met meer dan 2,5 miljoen teruggelopen, meldt het CBS. Ondanks allerlei initiatieven door boeren- en natuurorganisaties... zijn er nauwelijks meer patrijzen, zomertortels en ringmussen. Het onderzoek blijkt dat de afname de afgelopen jaren wel is afgevlakt... maar van herstel is geen sprake. Het weer in het noorden, eerst nog bewolking en wat mist... maar de bewolking trekt de komende uren weg en dan wordt het een zonnige dag. Op de Wadden wordt het 13 graden, in de rest van het land kan het 16 graden worden. Ook morgen zonnig, dan 16 tot 20 graden. S'avonds vanuit het zuiden kans op wat buien. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de rand zat een flinke file op de A2 utrecht en Bos, tussen Knoopendel en de Afritkerk-Driel 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Sloten... 6 kilometer en 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidsendam... 15 kilometer en een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44, maar daar staat ook een flinke file van Amsterdam. Naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar ook 5 km en 20 minuten op onthoud. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Venendaal en Driebergen 8 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen Rotterdam-Ijs en Rotterdam-Sjaloos ook een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De ja, als uh, eerste plaat uh, in het uh, nieuwe aflevering van uh, Stadvoort op zaterdag. Jawel Albert Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag, ben ik er al? Ja, ja, ja, je bent er. Ja. Nou nou ben je er. Nou ben je er. Goedemiddag. Wat een zonne Haltestraat. Ja heerlijk, hè? we zitten midden in Haltestraat. de Haltestraat. Drukte van belang. Uh, we gaan onze reguliere uitzending van de Zandvoort op zaterdag doen, maar dan live vanaf locatie in de Haltestraat. Een prachtig uitzicht. Treintjes die voorbij komen, mensen die nog bezig zijn te finishen. Mensen die inmiddels gefinished zijn, die gaan weer met de trein terug. Even zwaaien, helemaal top, hey. helemaal goed, ja, volle bak, drie, drie, drie uh, hoe dat? treinstellen vol. Het gaat, het gaat af en aan, dus uh, wij gaan de komende drie uur praten met deelnemers, wellicht uh, met de organisatie, en uh, we gaan er uh, een uh, drukke drie uur van maken Rob. Ja, zo is dat uh, live uh, bij KV4. Doet, doet alles het bij jou? Ja, zo'n beetje wel. Geweldig hè, die jongens van de techniek. Hè. Zonder die jongens ben je toch nergens. Goed. Uh, wat gaan we doen? Uh, we proberen zoveel mogelijk een reguliere Zandvoort op zaterdag van te maken. We hebben natuurlijk met de nodige onderbrekingen, onderbrekingen door uh, interviews met deelnemers en gefinishten. Maar verder hebben we natuurlijk ook de standaard onderdelen. Zoals er zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda en half drie het weerbericht. Ook niet onbelangrijk dit weekend natuurlijk. We hebben vandaag de 30 van Zandvoort, morgen de omloop van Zandvoort en de circuitrun. Dus uh, een vol programma in ieder geval vanmiddag en de voorbeschouwingen voor morgen. We hebben natuurlijk de dieren van de de week rond de klok van half vijf en het gedicht van de week ben ik nog niet helemaal uit, erop. Ik heb er drie liggen. Dus je ja, mag... Max, zo stapel. Ja, ik had Max. Toch? Zi Max zit daar ook bij. Dus uh, de, dat is een beetje een brutale. Maar goed, wellicht dat we die gaan proberen rond de klok van kwart voor vijf. Zandvoortse nieuws in het kort hebben we natuurlijk ook. Nou, Vanmorgen was de kwalificatie van uh, de Formule 1 in Australië in Melbourne. Daar gaan we natuurlijk het derde uur ook nog even uh, over uh, kijken van hoe zit de startopstelling voor morgenochtend 7 uur Nederlandse tijd vervangt die aan. En pas op, want het, het gaat een uur vooruit, hè? of terug. Wat was het op nee, weer? Uur vooruit. Vooruit. Voorjaar, okay. voor, vooruit. Nou weet ik hem weer, het ezelsbruggetje. Uh, we gaan, uh, als de techniek ons niet in de steek laat... en uh, daar ga ik even vanuit... om tien over half drie natuurlijk schakelen met uh, Duintjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Nes tijdens de voorwedstrijd SV Zandvoort tegen VVA Spartaan. Dus ik zou, en we hebben natuurlijk een hele speciale playlist. Heb je in elkaar gezet, hè? Ja, we hebben, uh, we hebben hem klaarstaan, hoor. Dus... Oké, okay. dus ik zou zeggen... Uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kom rustig kijken, want het is een gezelligheid... van belang in de Haltestraat. Ik zou zeggen, uh, de komende drie uur afstemmen op uw enige echte lokale zender, ZFM. FM Deze voorluisteren. Kijk of je mij hoort. Hoor je mij nu een beetje of niet? Hoor je helemaal niks. Dan ik nu eens hem zo doen en voorluisteren? Hoor je helemaal geen retour van mij? Oké, oké. Ah, gaat wel lukken. Nee, dat loop ook. Ja, ik weet het. Uh, nee, ik loop niet. Line A. Zo moet die werken. En nog zo, zo wel. Oh, ze geven van de retour. Oké, oké. Okay, okay. Hmm. En zo ook niet. Nee. Wordt, uh, Dat tijdens de vredag van Standvoort en wij zitten gezellig uh, in het uh... Het centrum van Zandvoort. Nogmaals, goeiemiddag luisteraars. En nu eens uh, uiteraard van harte welkom. Toch, Albert Jan? Ja, zeker. Nou, nee, we moeten kijken of er mensen er op af zijn gekomen op onze uh, ja, locatie uitzending. Ja, ja, ja. ja. Volle bak. Nee, het is een komen en gaan van mensen die nog uh, moeten finishen. En uh, er zijn al een heleboel mensen gefinished. En die gaan dan weer met die treintjes uh, keurig terug naar het circuit. En uh, ja, waar, waarom zijn we hier eigenlijk vandaag? Want het is natuurlijk een gigantisch mooi weekend. Afge niet alleen dankzij het weer, maar ook dankzij alle deelnemers. Vandaag de 30 van, uh, van Zandvoort. Vanmorgen om acht. Gestart. Morgenochtend uh, de omloop van Zandvoort, dat is een wielerevenement. En morgenmiddag en daarna natuurlijk de Runners World Circuit Run. Maar dat gaat heel snel morgen hoor. Dit is wel gezellig, het is ontspannen, het is mooi weer. Het is lekker fris, een windje uit het noordoosten. En, uh, dus, maar dat zullen we straks natuurlijk als we wat gefinished deelnemers uh, voor de microfoon halen. Uh, gaan we natuurlijk alles te weten komen over, uh, over uh, het parcours. Het mooie parcours door de duinen, over het strand. Dus ik zou zeggen uh, genoeg reden om naar het centrum te komen en lekker op een trache. Te gaan zitten en uh, alle wandelaars te begroeten uh, in het prachtige centrum van ons mooie dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, Rob, uh, we gaan weer vrolijk verder. Ja! Achterop, mijn fiets. Kijk Kijk, kijk, hier is Gespardoel. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg.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 Het blijft leuk, hè? Deze van Gespa van en spring maar achterop bij mij, de bagagedrager. Ja, vanmiddag live in het centrum van en hey, We staan hier niet zomaar, Albert Jan. Nee, de 30 van Sanvoort uh, is uh, vandaag uh, gaande. Vanaf vanmorgen vroeg gestart op het circuit. Ja klopt. En ik ga even de luisteraars even uitleggen wat er allemaal gebeurt vandaag. En dat is vanaf vanmorgen 8 uur al een al actie op het circuit en in de trein en richting het circuitpark Zandvoort. Want dit sportieve weekend werd natuurlijk vanmorgen afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. En zij gaan of hebben zijn gegaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start voor een uitdagende wandeltocht over 18, dan wel 30 kilometer. Beide routes gaan over het Noordzeestrand en door de Nationale. Het ...Nationale Park zuid Kennemerland. De start van beide afstanden is vanaf paddock 2 op het circuitpark Zandvoort. De officiële startschot, zoals ik al zei, van de 30 kilometer werd gegeven om 8 uur van morgen. De 18 kilometer gat ging vanaf 9 uur van start. En vervolgens kan men tot half 11, uh, starten. Eerder of later starten was natuurlijk niet mogelijk. Op paddock 2 vind je ook een runners tent. En hier kun je onderhand terecht voor het afhalen van je wandelshirt, catering en de helpdesk. In de runners runnerstent kon men uh, geen kleding worden achtergelaten. De finish in het centrum van Zandvoort, en uh, kan, kan ...gefinished worden tussen 12 en half 6. Dat komt mooi uit, want onze uitzending duurt tot 5 uur, hè? Dus ja, goed gepland, dus Albert-Jan. Dat, we dat heeft de, de programmaleider weer goed geregeld. Goed, na de finish ondervakt iedereen natuurlijk een medaille... ...voor de behaalde prestatie. En bij de finish kun je ook bij overhandiging van Jan wandelboekje... ...een sticker ontvangen ter herinnering aan de 30 van Zandvoort. Het is natuurlijk wel hartstikke mooi, want het is het blustrumjaar, hè? Dit jaar 10 jaar uh, dit evenement. Dit hele weekend vol evenementen hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, bent u aan de radio gekluisterd, kan u rustig blijven zitten. Want anders kom richting het zonnige centrum van Zandvoort. Pak het terrasje en moedig de finishende deelnemers aan. Genoeg reden om naar het centrum van Zandvoort Zo te gaan. Zo is het. En straks nog een paar lopers bij ons in de uitzending. Want er dus zitten er inmiddels al voldoende hier op het terras. Ja, dus straks daar aandacht voor bij CFM Zandvoort op zaterdag. zei het al, we vanmiddag een speciale playlist... Allemaal te maken met lopen, jawel. En dan mag deze ook niet opbreken. Hier is Craig David en Walking Away. Even een half drie, Tijd voor het weerbericht, Albert-Jan. Ja, en dat is wel even belangrijk, hè? Ja, zeker. Nou, uh, het is een stralende dag vandaag. Prachtig. En uh, morgen, ja. Goed, het weer. Blijft het zo? Wordt het beter? Het kan het bijna niet beter uh, in het voorjaar. We hebben hier wel eerder gestaan, maar toen was het uh, drie of vier graden. Dus dat is een hele andere koek. Maar het is nou een prachtig zonnetje. Goed, het weerpraatje van 25 en 26 maart. Net als voorgaande dagen is het ook vandaag prachtig lenteweer... met volop zonneschijn. Het blijft wederom droog en bij een matige en aan zee... vrij krachtige noordoostenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht, let op, de zomertijd gaat in... ofwel de klok gaat om twee uur, een uur vooruit. Voorjaar vooruit. En er zijn flinke opklaringen en is het blijft het droog. De noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen, morgen trekken er wat meer wolkenvelden over de regio. Maar het blijft droog en de zon zal ook af en toe schijnen. De Noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 13. En ook na morgen, maar dat zal niet zal zo interesseren dit weekend, blijft het prima lenteweer met veel zon. De wind waait uh, wordt zuid tot zuidwest en de temperaturen gaan omhoog naar waarden tussen de 14 en 17 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is uh, na te lezen op www.meteo-pagina.nl Of kijk ook eens op www www.ricoweer.nl Jawel, we zijn uh, bij de Salford uh, 30 aanwezig. Vanmiddag in het uh, centrum van Salford. tot aan uh, 5 uur staan we hier, uh, Albert Jan. Ja, en trek je walking shoes maar aan. Want uh, heel veel wandelplaten komen er vanmiddag nog aan. Waaronder deze van de Four Taps. Hier zijn ze met Don't Walk Away. Jawel in de stelling op de zaterdagmiddag. Jawel, de 4-tops hoor je en don't walk away. De 30 van Sanford. Nou, er zijn inmiddels wel heel wat lopers uh, gefinist. En straks gaan we natuurlijk met uh, een van die lopers uh, zeker even praten. Zodat ik eerst uh, naar Duitsersveld, naar nou, jouw Verns, de wedstrijd van vanmiddag: VVA Spartaan tegen SV SP Sanford. Daarover meer naar Duitsersveld Survivor. Hier is de Burning Hearts. De terras zit er lekker vol hier in Zandvoort. De, de terras van Zandvoort is altijd zo'n geweldig evenement, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Het is het, is het komen en het gaan van wandelaars. En het is Zandvoort bruist zou ik bijna zeggen. Ja, zo is het. De dus terrasjes zitten lekker vol. Mensen zitten lekker in de die uitgelopen zij. zitten lekker op het... De... ...op het terrasje uit te blazen en bij te komen. Uiteraard allemaal met een roos. Ja, ze krijgen allemaal een roos bij de finish. Nee, geweldig. Al die vrijwilligers die, uh, die belangeloos uh, hun medewerking uh, verrichten. Ik moet even doorpraten, want ja, daar is die. Uh, we zouden naar het voetbal gaan, maar even een tip. Het voetbal uh, begint wat later, dus Tim begint wat eerder. We zijn te gast bij Café 4 en namens Café 4 is aangeschoven Tim. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Tim, uh, hard, allereerst hartelijk dank dat we uh, di ook dit jaar weer uh, te gast mogen zijn bij Café 4. Uh, heb jij dit ook dit evenement al een keer eerder meegemaakt? Uh, niet vanaf dit bij, nee. Wacht even, wacht even. Wacht even, hebben, even we beetje, hebben we een microfoon geluid? Ja, volgens ja. mij hoor ik mezelf. Uh, nee, niet van dichtbij. Uh, ja. uh, wel een keer op het circuit geweest om te kijken. Ja. Maar dat was meer met de hardloopwedstrijd van de zondag. Uh, dus nog niet echt de zaterdag meegemaakt. Maar het uh, ziet er goed uit, hartstikke leuk. Maar uh, jij moet werken vandaag. Ja, en hard ook. Het hier erkend dat ik je toch nog even tijd heb gevonden ja, om aan te schuiven. Maar uh, wat is jouw uh, al eerste indruk van, uh, van het uh, festijn? Uh, nou ja, het, mijn eerste indruk is eigenlijk dat het weer natuurlijk fantastisch is. Er zijn heel veel mensen grote getallen op afgekomen. En uh, dat is uh, voor ons als Antwoordse ondernemers natuurlijk fantastisch. Um, ja, we zien een gemoedelijk sfeertje Het is gezellig, het is een feestje Het feestje aan... gaan we lekker doorzetten vandaag In, in de aanloop van, van dit weekend was er wat gerommel over de activiteiten die zijn, zouden zijn georganiseerd door de ondernemers Maar ik, heb, ik, ik zie alleen maar een en al activiteit Ja joh, iedereen is hartstikke druk bezig We zijn met z'n allen aan het proberen om Zandvoort weer flink omhoog te krijgen En zo ook ja. Café 4 natuurlijk, het gezelligste café van Zandvoort ja. doen We doen heel veel evenementen, dus ja, het gaat hartstikke goed Zijn je nog niet toe aan de uitbreiding? Nou, ik denk dat we uh, Sheila gaan, uh, gaan overnemen binnenkort. Nee hoor, dat Dwing, is schatje. De, de, de boervrouw waar trouwens, ik uh, kijk even op het bord, uh, gratis appeltaart is oh, ja. bij, bij een kopje koffie of een kopje nou, op thee. Op vertoon van het startbewijs. Op vertoon van het startbewijs. Goed, uh, Tim, ik hoop dat je het hartstikke druk krijgt vanmiddag. Uh, dat zal wel goed komen. En nogmaals, namens CFM, hartelijk dank dat we hier mogen zijn. Geen probleem, graag gedaan. En hier is Bruno Mars. Why <laughs> oh, you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be chucking. Keep up. Players on there. Come on. Put your piggy. Bring us to the moon. Guys, what y'all trying to do? 24 karat magic. Check they ain't ready for me uh, I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up Ooh. So many pretty girls around me And they're waking up the rocket Keep, Keep up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jockeying Keep up yeah. Players on only yeah. Come on put your raise up, us to the moon girls, What y'all trying to do? What you trying to do? Twenty-four karat magic in the air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 Real tal vez da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío pero conmigo rompe la carretera en tu vida y algo que no sirve sácalo fuera ni nadie te frena la super guerrera yo sé que tú eres una guerrera vale Mee op het sport, ja het lekker op je boel hè op dit moment <laughs> mooi rood is ja, ja, dat niet ja, leven. Ja, ja, ja, ja, mooi ja. rood is niet leuk nee. <laughs> uh, even uh, we gaan naar de volgende plaat gaan we weer schakelen met uh, de wedstrijd uh, van SV Zandvoort die is toch uh, wat later begonnen dan, uh, dan de bedoeling was half drie uh, hou... net één tel begonnen oh, is net één tel begonnen goed maar na de volgende. Dank, dank u voor de info dat was de technische dienst. Nee, over de, naar de volgende plaat gaan we eens even bellen met Joop van Nes, Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SV-Zand voor de VVA Spartaan. Toch een hele belangrijke wedstrijd, met name voor de periode. Nog even, uh, voor diegenen onder u die het nog niet weten... maar de zomertijd gaat weer in. Vannacht, van, van zaterdag op zondag gaat in Nederland en andere landen van de EU de zomertijd weer in. De klok gaat om twee uur vannacht, uh, een uur vooruit naar drie uur. S'avonds is het dan een uur langer licht. En deze maatregel is oorspronkelijk in het leven geroepen in het kader... Van van de energiebesparing, maar tegenwoordig wordt daar heel sterk aan getwijfeld. Voor de horeca ook goed nieuws. In Zandvoort heeft dit geen gevolgen. Ieder jaar opnieuw hoeven de horecabedrijven om twee uur niet dicht. Voor hun gaat de zomertijd pas een uur later in. En voor de establishments die open mogen tot vijf uur geldt dat diezelfde vrijstelling. Zandvoortse horecabedrijven kunnen in de, deze bewuste nacht, naar de wintertijd dus aanhouden en de klok pas na sluitingstijd vooruitzetten. Waarvan acte, dus uh, mensen die dit weekend uh, overblijven in Zandvoort. We hebben dus een uur extra om uit te gaan vanavond. En uh, Formule 1, wat dacht je daarvan morgenochtend? Morgenochtend, is, uh, heel, ja, vroeg, 7 uur. heel vroeg wordt dat. Dus uh, mijn tip zet vast, voordat je naar bed gaat, die kl uh, klok een uur vooruit. Want dan ben je morgenochtend op tijd voor de Formule 1 race in Australië. 7 uur Nederlandse tijd, morgens vangt deze aan. De single doet Elvis Crespo mee. die kennen we allemaal wel van Slava Mente. En dit was de single Bailar. Ja, we gaan live schakelen naar Duintjesveld. Daar is Joop van aanwezig. Vijf jaar de Spartaan tegen SV Salford. Goedemiddag Joop. Goedemiddag luisteraars. En uiteraard heren bij Café 4. Want uh, daar zijn die het uit tegenwoordig hè. Ja, klopt. Live op locatie. Ik heb hem harder gezet. Goed daar... Is het druk daar? Ja, het is, het is druk. Ja. We horen hier nog niet zo heel goed, uh, Joop, op dit moment. Oh, maar er wordt aan gewerkt door uh, de techneuten. Prima. We gaan dus even kijken naar die wedstrijd, want het uh, is dus voor Zandvoort... Uh, ja, Zandvoort dat heeft vorige week uh, helaas verzuimd om te scoren en te winnen dus ook. En dat, uh, dat is niet goed gegaan. Te gaan. Tegen... <middels> Joop, we proberen het zo dadelijk weer. We bellen je nog een keer, Joop. Oké, okay, zo dadelijk weer. We hebben altijd heel goed met Maurice Mulder. Jawel. De Eurobreakdown tussen 3 en 5 uur. En daarin de 40 beste plaats van Europa. En deze staat er ook in, ja. helemaal. De cooking on three burners en uh, mind made up. Ja, we gaan uh, wederom uh, live schakelen ja, met uh, Duitjesveld naar Joop van Es. Want de wedstrijd uh, die daar gaande is, is uh, VVA Spartaan tegen SV Salvoort. Je bent al in uitzending hoor, Albertjan. Uh, dus je ja. bent al in uitzending. Joop, ja. vijf jaar ja. de ja. Sportaan. Ja. Ja, is van Die mensen is nu uh, acht minuten oud en 5 jaar de dat Amsterdamse ploeg die zal som voor moeten winnen. Staat niet hoog op de ranglijst. En zoals heeft vorige week eigenlijk gezuimd door niet te scoren, gelijk te spelen. Dus om VVC te benaderen tot drie punten. Dat zijn nu vijf punten geworden omdat VVG vorige week met 2-4 thuis zelfs van Uymuiden heeft verloren. En dat vind ik wel opmerkelijk, want Uymuiden is blijkbaar toch een hele goede Maar waarvan Zandvoort hier uh, dik gewonnen heeft. Uh, Zandvoort is uh, niet compleet. Uh, Justin Luijter heeft een, een knappe bestuurder die voorlopig nog niet uh, kan gaan spelen. En de verwachting is dat hij het hele seizoen niet meer zal spelen tot, uh, tot het einde. Dus uh, Zandvoort is uh, goed begonnen. Zit zit terug op de VVA en uh, ja de, de score is nog, nog niet, helemaal. Het is straks een 0, 0 in de negende minuut van deze wedstrijd. Graag straks meer, want ik heb hele rare geluiden op mijn telefoon. Neem me niet kwalijk. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. Dat was jouw Fresh live bij de wedstrijd Heel vanmiddag voor ons. VVA, de Spartaan, SP Zonkoort en SP Zonkoort speelt graag lekker op Duits. Speelt lekker in het zonnetje. Daar genieten we in het centrum van Zonkoort ook lekker van. You're schakelen met Duitserspel, want Joop heeft een doelpunt. Joop heeft een doelpunt. Ja, ik hoorde hem niet alleen. Gaan we, gaan we door Joop. Ja, goed, 9e minuut. Ik had dit afgesloten de vorige reportage. Was zijn Duizenberg die stond op 1-0 helpen Daar een prachtige paas uh, stond hij helemaal vrij en het was heel simpel voor hem om de doel doen te passeren. 1-0 voor Zandvoort in de 11 e spelring. allemaal met een Night To Remember. We gaan op naar News en weer van drie uur... doen met deze single van Robbie Williams. It is Love My Life.